Zondag, 48, vraag en antwoord, 123. Wat is de eerste bede? Ik zeg 48, het is 47. Wat is de eerste bede? Uw naam worden geheiligd. Dat is, dat betekent. Geef ons in de eerste plaats dat wij u recht kennen, en u in al uw werken, waarin uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid helderschijnt heiligen, roemen en prijzen, daarna ook dat wij heel ons leven, al onze gedachten, woorden en werken, zo schikken en richten, dat uw naam om onzend wil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt. Gemeente. Vanavond gaat het over een les van de Heer Jezus Christus in het gebed. Een les die Hij zijn discipelen heeft gegeven toen zij vroegen, Here, leer ons bidden. Toen heeft de Heer Jezus Christus gezegd, als jullie niet weten wat je bidden moet, bid dan alzo. En toen gaf Hij het Onze Vader, het volmaakte gebed. En toen zijn misschien de discipelen of ook u of jij wel teruggeschrokken. Van die aanspraak. Onze vader. Nu kan het zo zijn. Dat we bidden. Dat we ons hart voor God uitstorten. En dat ons hart na het gebed. Onbevredigd is. We hebben dat wel vaker gehoord al. Dat dit. ...heel goed mogelijk is. En je zoekt naar de oorzaak. Zou het kunnen zijn? En durven we dat onszelf te bekennen... ...te beleiden... ...en te laten... ...dat wij verkeerd bidden? Want toen de discipelen dat vroegen... ...toen was dat opdat zij van de Heer Jezus het heilig bidden zouden leren. Want er kan op veel manieren gebeden worden. Maar er is maar één manier die heilig is en daarom goed. Naar de wil van God. Ik kom even terug bij onszelf. Wat Laat ons vaak heel onbevredigd. Het kan zijn. En dat gebeurt niet weinig dat wij dingen naar voren hebben gebracht... die we wel aan de Heere God hebben voorgelegd... maar ik zou willen zeggen halfslachtig, halfgeestig. Immers, we zeggen het wel... Heren, help ons in dit probleem, in die moeilijkheid. Help ons bij datgene wat mij zo geweldig dreigend aankijkt. Maar inderdaad hebben wij zo onze eigen gedachten. Ons hart kan zo vol zijn, ons hoofd heeft zoveel oplossingen... En we hebben wel gebeden, maar eigenlijk aan de heren voorgeschreven hoe hij het probleem moet oplossen. En het maakt niet uit wat het is. Of het is in de familie, in het gezin, in de gemeente, wat dan ook. Daarom gemeente vanavond moeten wij letten op de volgorde die de Heer Jezus Christus ons aanreikt. Onze Vader, die in de hemelen zijt. En dan is daar de eerste bede, uw naam wordt geheiligd. Waar zijn de verlangens van de heiland? Waar zijn de dingen die hij wil vragen aan zijn vader? Merkt u het? Ziet u hem? Als hij dit zijn discipelen leert. De zaligmaker van deze wereld. De werkelijk volmaakte mens. Hij is helemaal gericht op zijn vader. Het gebed zegt hiermee, onze Heer Jezus Christus, moet ons in de eerste plaats verlassen van onszelf. Van ons eigen belangrijkheid. Van de gedachte dat het in alles gaat om ons eigen kringetje. Christus zegt, hoor de naam van de heilige worden geheiligd. We hebben wel vaak genoeg over God's naam gehoord. Wij weten dat de Vader in de hemel is Heere, dat Hij God is, dat Hij de almachtige, de eeuwige is. En nu komt daarin eens dat woord. Heiligen. U zegt ja. Voor mijn gevoel wordt het moeilijk. Want we mochten, en dat is een grote genade, en die mag u niet verachten of verachtelijk van u afstoten, die onzegbaar grote God aanspreken als onze Vader. En nu? Het is net alsof de vertrouwelijkheid terugtreedt. Als we hier in deze bede het horen, uw naam wordt geheiligd. Wat wil dat zeggen? Wel, de naam van God moet worden hooggehouden, groot gemaakt. Als we denken aan die grote, die heilige God. Die oneindige in alles. Dan voelen we een geweldige afstand. En als het gaat, gemeente, over de heiligheid van de Here, Ja, inderdaad. U weet wel, en jij hopelijk ook, dat Jezaja... In hoofdstuk 6 spreekt over de roeping tot het ambt van profeet. En dat heeft de Heere met Jezaja gedaan in een gezicht. Jezaja werd het getoond dat de Heere zat op een grote en een verheven troon in de hemel dan hoort Jezaja daar serafs, zo staat het er letterlijk, dat zijn engelen met zes vleugels die hun ogen bedekken, hun voeten bedekken en met twee vleugels vliegen daar op de plaats rond God, die het uitroepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En wat gebeurt er dan als... Jezaja, de heerlijke, de heilige God ziet, dan roept hij, oei, dit overleef ik niet. Mijn ogen hebben namelijk de Heere gezien. Vandaar dat mensen het gevoel hebben, en dat is niet verkeerd, dat als God zijn heiligheid gaat openbaren dat wij mensen terugdijnsen of zoals de Heer dat zelf ook wel doet dat hij ons terugstuurt. Terugstuurt in de zin opdat we eerbiedig zullen zijn. Denkt u maar aan Mozes. Mozes is aan het eind van de veertig jaar dienen in de woestijn... Terwijl hij daar de schapen van zijn schoonvader Jetro, Terwijl hij ze hoedt. Dan ziet hij die braambos branden. Die dorenstruik. Dan gaat Mozes daar naartoe. En dan klinkt uit dat intens heerlijk heilige licht. Mozes. Doe je schoenen uit. Want de plaats. Waar op je staat is heilige grond. Daar waar die heiligheid van God in het bijzonder de aarde raakt. Daar moet je je schoenen van je voeten trekken uit eerbied. Daar moet je je voor overleggen voor deze heilige. Want hij is de Almachtige. Ik zoek naar woorden. Hoe ik dat... Onder woorden kan brengen dat intense licht. Waarin de Heere woont. Waar Jezaja van terugschrok, Waar Mozes voor terugdijnt als hij hoort dat het de Heere is. Jazeker, dan is daar afstand. Zullen we dat niet vergeten? Als wij tot God bidden. Als wij... Het heilig en heerlijk woord. Lezen. Hij is de verhevene. De grote. Als ik terugkom bij Jezaja. Dan zeg ik Jezaja. Die probeert het ons uit te duiden. Hij zegt. De zomen van hem vervulden de gehele tempel. Hij bedoelt daar de hemel mee. Waar hij zat. En luister je goed naar Salomo. Salomo die die geweldige tempel voor de Heere God mocht bouwen. Die voor de ogen van de Israëlieten iets heeft mogen neerzetten waarvan je zegt. Machtig. Israël had nog nooit zulke gebouwen gezien. Dat hutje waar ze woonden, dat kleine huisje waar ze zaten met hun vrouw en kinderen. En daar dat enorme grote gebouw, de tempel des Heeren. Nee, als Salomo de tempel in gebruik neemt met het volk, dan zegt Salomo, zou de Heer hier wonen, terwijl de hemel der hemelen hem niet kan bevatten? Weet u, wij denken zo menselijk, zo zondig en ons denken is er vanuit zichzelf altijd op gericht dat wat boven ons staat te verschijnen, te verkleinen. Terwijl Psalm 48, Jesaja, maar op vele andere plaatsen in de Bijbel de Heer ons met woorden beschreven wordt, waarvan je alleen maar kunt zeggen, hij is onbevattelijk groot. Hebben wij die indruk van God. Van de heilige. Eigenlijk hadden we vanavond Jezaja 40 moeten lezen. Daar zegt de Heere zelf, kijk naar de sterren. Kijk naar de zon. Het is de Heere die ze alle leidt. Het is de Heere die ze allemaal bij name kent. Hij leidt hun banen. En weet u, dat doet God zo nauwkeurig dat wij mensen hier op deze aarde kunnen berekenen hoe laat morgen of over zoveel dagen de zon opgaat of hoe laat zij ondergaat. De heilige, hij wordt ons in het woord vanaf het begin voorgesteld als de schepper, als de onderhouder van alles wat er is. Van het ganse heelal. Heb je wel eens nagedacht hoe groot dat heelal is? Nou, wij vinden onze aarde al zo groot. Ik kan u zeggen, inderdaad. Ik wil niks afdingen van de grootte van de wereld waarop we leven. Maar zullen we eens vergelijken. De aarde met de zon, de zon die ons beschijnt. Als de zon een bol zou zijn die van binnen leeg is, dan zouden er miljoenen aardbolletjes in passen. En de wetenschap die steeds verder gaat, die is erachter gekomen dat die enorme zon, die deze aarde medeleven geeft en leven onderhoudt. Dat die enorme zon maar een klein sterretje is vergeleken bij andere zonnen. Zeer groot is onze Heere. En vol van krachten. Oneindig diep zijn Gods gedachten. U zegt ja... Inderdaad, het begint me te duizelen als ik ga denken aan die grote God, aan zijn grootheid, aan zijn majesteit. Hij is altijd groter dan wij ons kunnen indenken. Maar wie zei dat? Dat als het gaat om de heiliging van zijn naam, dat u zegt ja ik voel daar afstand komen mag u dan ook weten dat deze grote god ons ziet dat hij niet alleen groot is maar ook gans anders dan de mensen immers hij is heilig hij is het die de zonde haat hij is het die niet wilde dat deze wereld kwam in de macht van Satan en dat deze wereld kwam onder de vloek van zonde en ongerechtigheid. Want die grote God die ziet het nietige, het aardse gewemel. Als hij ziet om maar een voorbeeld te noemen dat de zonen van Aaron een loopje nemen met de heiligheid van Hem en Hem een onbehoorlijk offer brengen, dan doodt Hij hen in zijn heilige toren. Houdt u het vast, hou jij het vast, dat God gans anders is dan u, jij en ik en alle mensen? Dat hij de Almachtige, de Wijze is. De Goede, de Oprechte. Ja, dat hij ook barmhartig is. En, en in die heiligheid van God zitten al deze eigenschappen en al deze deugden. En zo groot als hij is, komt hij toch dichtbij. Hij is het die met zijn heiligheid en al wat hij is. Met mensen wil omgaan. Want ik kom weer terug even op Jezaja 6. Dat Jezaja geroepen heeft. Wee mij want ik verga. Ik ben een mens onrein van lippen. Onrein en zondig van hart. En wat zegt dan de Heer? Jezaja dat heb je goed. Ik dood je. Want je bent onheilig. Nee. Eén van de serafs wordt door deze grote God naar het altaar gestuurd. En hij neemt een kool van het altaar van de plaats der verzoening. En hij raakt de lippen van Jezaja aan. Wat is deze God heerlijk in zijn werking. Want... Hij ontzondigt. Hij komt naar de mens toe vanaf het altaar der verzoening. En dan zie je daar hoe heilig zijn goedheid is en hoe goed zijn heiligheid is. Want wat moest Jezaja gaan doen? Nee, niet sterven, maar leven. En hij moest spreken. Hij had een indringende boodschap aan het volk en aan heel deze wereld. Want dat volk, het volk van God, dat ging maar door. Dat zondigde steeds verder van de heilige zich af. En wat was dat een raadselachtige boodschap die Isaiah heeft gebracht. Hij zegt het hoort, maar verstaat niet. Het ziet de dingen, maar het merkt niet op. Weet u, je kijkt daar vreemd tegenaan, maar je moet zeggen dat, dat bedoelt de Heilige Ironisch. Zoals een moeder zegt tegen een kind dat maar blijft zeuren, dat het naar de overkant van de weg wil gaan, alleen dat zijn moeder dan op een gegeven moment zegt: nou ga maar. <tacht> Kom dan maar onder die auto of loop daarin dan maar vast. Oh, wat is dat? Voor dat volk van Israël. Dat de Heer dit laatste appel door Jezaja, Jeremia en de andere profeten op hun ziel heeft gedaan. En bij ons... Want gaat hij niet zondag aan zondag, dat hij met de heilige geest, met het woord van hemzelf, door de rijen gaat. Door de bank heen komt, klopt op je hart en zegt, ben je heilig? Dat wil ik, want ik ben heilig. En Israël heeft zich afgekeerd in allerlei goddeloze praktijken. Maar, erken deze God. Hij is geducht. Wie hebben dat gezien? De Israëlieten. Aan de oever van de Rode Zee. Het paard en zijn ruiter stortte hij in zee. Daar heeft God aan de ene kant voor zijn volk zijn barmhartigheid getoond. Ik red jullie. Ik ga met je mee die woestijn in. En daar verzonken ze. De andere kant van dat goddelijke woord waarover hij wakker is. Hij heeft ze verlost. Dat machtige leger. Het is in het water verdwenen. Moet je dan niet zeggen als je deze dingen leest en hoort. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk de samen <kijkt> Barmhartigheid verwachten. Dat zijn woorden uit de lofzang van Maria. Maria, de maagd des heren. Die bij de geboorte van de Zoon van God, haar heilig kind, het ziet dat deze God bezig is met barmhartigheden. Dat hij heel letterlijk in haar kind de weg ter zaligheid, ter verlossing opent. Zeker, dan kom je aan de ene kant onder de geweldige indruk van de heiligheid van's Heere naam. Je voelt je krachteloos. En ziet u, dat is nu net wat de Here aan mensen schenkt. Je kunt je krachteloos, je kunt je machteloos voelen. Maar je merkt telkens weer ook in het boek der Psalmen. Dat waar een mens aan het eind van zijn Latijn is, God pas begint te spreken. Dat hij mensen redt door geloof. Dat hij mensen redt uit genade. Dat hij geen mens laat vallen. En dat je de kracht van hem mag ervaren. Want is het niet een troost? Als je het mag bidden met een hart dat volkomen zich overgeeft. Uw naam worden geheiligd. Dat is... Met de vraag erin verweven, heren, geef als heilige van Israël uw trouw aan ons te zien. Maakt u ons rechtvaardig. Vader, bij u is toch de veiligheid, omdat u in uw heilige plannen niet anders wil dan uw volk, dat u verkozen hebt, heiligen. Je hoort het de Heer Jezus bidden. Heilige Vader. Zo bidt Hij, terwijl Hij nog in het midden van zijn discipelen stond. Bewaar ze in uw naam, die u mij gegeven hebt. Opdat ze één zijn, zoals wij vader één zijn. Is dat niet heerlijk, gemeente? Als wij vanavond hier in deze kerk... Dit, mogen horen wat dit uiteindelijk betekent in al zijn werken. Zijn almacht, zijn wijsheid, zijn goedheid, zijn gerechtigheid, zijn barmhartigheid, zijn waarheid. Dat ze helder schijnen. Heere, openbaar het mij. Dat is kort en goed de uitleg van de Heidelberger catechismus. Daar al uw deugden, heren, mag ik ze zien en spoor mij dan ook aan. Want wat ben je rijk, als je de heren, de heiligen, je vader mag noemen. Je zou kunnen zeggen, ja, eerst was dat vertrouwelijker en nu blijkt het dus... Nog wel wat meer achter te zitten. Ja Gode zij dank de grote, de almachtige, de enige en de waarachtige God. En wat vraagt hij nu? Want de Heidelberger is nog niet klaar in het antwoord. Wat betekent dat nou als hij zegt. Daarna ook. Dat wij heel ons leven. Al onze gedachten, woorden en werken zodanig schikken, neerzetten, richten dat uw naam, die heilige naam, om onzend wil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt. Wees heilig, zegt God, want ik ben heilig. En dan kijkt hij allen aan met wie hij het verbond heeft opgericht. En met wie hij het verbond heeft verzegeld. Uw naam worden geheiligd. Maar de Heere God zegt, ik wil dat u en jij, dat u allen hem heiligt. Wat is heilig? De grondvorm van dit woord is apart zetten. Zoals Israël apart is gezet uit alle volkeren om het volk van God te zijn. Zoals in de Heer Jezus Christus de kerk wordt verkozen tot één heilige algemene christelijke kerk. Apart betekent dit dat God een stukje van mijn leven vraagt. Dat ik de Heere moet aannemen en hem een plekje geef. Dat hij als het ware een stukje van het gehele leven is. Nee, dat is een misverstand. Dat is verkeerd uitleggen van het woord heilig wat is apart zetten. Want dan zou je God uit je leven juist bannen. Dat doen veel mensen. De gelovigen die op zijn zondags geloven en door de week hun eigen gang gaan. Nee, dat is niet de bedoeling. Van het gebed uw naam worden geheiligd. Daarin zit, kom met uw heilige geest en vervul mij met uw geest, met uw woord. Betekent dit dan dat wij God heiliger gaan maken? Zoals we iemand onder ons kunnen uitkiezen... En op een hoge post zetten. En die man, die vrouw, net wie het is. Van alles kunnen geven. Nee, ook dat niet. Want of de mens nu God vloekt of Zijn grote naam heiligt. God is de werkelijk onaantastbaar heilige God. Je moet het zo zien. Net zo min. Als dat je op deze aarde de temperatuur van de zon kunt regelen of de luchtvochtigheid van de hemel in je vingers hebt. Net zo min kun je aan Gods heiligheid toevoegen. Wat wordt er bedoeld? Wel, hem eren. De Heidelberger zegt het vanavond eigenlijk en dat zegt hij altijd al. Vrij negatief dat zijn naam niet wordt gelasterd. Die ene kant van het leven van de mens, van de natuurlijke mens. Hoe netjes een mens ook leeft, hoe groot die mens ook is in ethiek en in goede daden. Als we God niet kennen dan, ja dat, dat is het. Een ongelovig leven is een godslast. Leven. Alleen geheiligd en gereinigd in het bloed van onze Heer Jezus Christus. Weet u, ik denk dat we het voorbeeld van Jozua moeten nemen: Jozua, de opvolger van Mozes. Jozua die leidt een nederlaag voor Ai, waar die stijl van achterover slaat van schrik. En wat, wat is dan de angst? Wat is dan het verdriet van Jozua? Dat hij een klap op zijn neus heeft gekregen? Helemaal niet. Maar dat de naam van de Heere in het vervolg voor de heidenen zou zijn van nul en geen waarde. Dat ze God niet meer zouden kennen in zijn grootheid en erkennen. Al is het met tegenzin. Met knarsende tanden. Dat ze hem zouden lasteren. En zeggen, zie je wel, die God van Israël is niet zo groot. Die Israëlieten, die overschatten zichzelf. Die zien zichzelf steeds groter. En zo maken ze hun God groter. Hé, nee. we moeten God eren. Je leest dat in psalm 19. De hemelen verkondigen de eer van God en het uitspansel dat spreekt van Zijner handenwerk. Hoe is dat in ons leven? De Heidelberger vraagt ons heel duidelijk dat wij ons leven, het hele leven. Onze gedachten, onze woorden, onze daden. Ja, dat alles erop gericht is tot eer van God en op de lofprijs van de Here, Als Psalm 19 zegt, dat de hemelen Gods eer vertellen, zingt u, zing jij dan mee in dat koor van wolken, lucht en winden, die zingen de lof des heren. Ach, we trekken ons wel eens terug, hè? Als je veel over de Heere spreekt. en je spreekt in deze wereld over zijn grote werken. dan ja, kun je in deze ongelovige wereld het wel horen. Ach, wel nee, joh. Dat is niet waar, hoor. Dat beeld je je in, dat laat je je wijsmaken. En dan zwijgen we maar. Wat is dat erg! Wat is dat verschrikkelijk. Besef je wat, wat een zondige instelling de mens heeft. De mens heeft uitgerekend hoe groot de snelheid van het licht is. En de mens rekent uit hoe lang het duurt voordat het licht van het ene eind van het heelal naar het andere eind, wat de mens ziet als eind, erover doet. Honderdduizend jaar. En wat gebruikt de mens? Dat wat God hem laat ontdekken in de wetenschap, dat gebruikt de mens voor ongeloof. Dan kan het gebeuren, het is al heel lang geleden, maar het is toch altijd nog sprekend dat er een rus in de ruimte zweefde en zei, ik ben God niet tegengekomen. Wat erg, terwijl een ander zegt, 'Heere, hoe groot zijn uw werken. Hoe immens is dit alles. En u bent daarvan de schepper. U meent alles wat we weten dat moet ons brengen tot datgene wat God graag wil dat wij hem beleiden dat we zo onwetend zijn. En wat doet de mens groot met zichzelf. Die zegt en wat ik niet begrijp dat geloof ik niet. En wat niet bewezen kan worden, dat bestaat niet voor mij. Terwijl de Heere wil dat zijn volk voor hem buigt. Ook in wetenschap. Ook dat zijn volk zal zeggen. Heere, wat bent u verbazingwekkend. Ik kan u niet doorgronden. Inderdaad. Ik kan deze God niet doorgronden. En als je denkt over al de dingen die hij heeft geopenbaard, dat het zijn verkiezende genade is. Dan kun je het nooit klein krijgen. Dat hij zijn verkiezing ook uitwerkt in uw en in jouw leven. En als je er bent achter gekomen dat het louter genade is, louter liefde, louter goedheid. Dan ben je alleen maar verbaasd over het feit dat zoveel mensen hem ontkennen. En dan gaan we begrijpen wat het betekent dat zijn naam wordt geheiligd vanwege zijn ontferming. Ik kom weer terug bij de lofzang van Maria. Maria die het thema van dit gebed van deze zondag. In haar lofzang uitjuicht en zegt: Hoe heilig is zijn naam? Hoe heilig is zijn naam? Als je zo door de Heere Jezus Christus bent vrijgekocht, geheiligd, ontzondigd. Een tijdje terug zag ik een aanbieding van boeken. En ik moet het even zeggen. Er stond een titel bij. En die was zo indringend. Ik heb het boek niet gelezen, maar de titel sprak me geweldig aan. Genade is geen wit kalk. Nou, u weet dat we zijn bezig geweest met saus en verf en alles. Wat kun je veel bedekken met verf als je het er goed op smeert? Maar het is niet weg. Waarschijnlijk zal dat bedoeld zijn met die titel van het boek. Genade is geen wit kalk. Nee, wat heeft God gedaan in het bloed van Christus? Reinigt hij en heiligt hij. Zijn wij zo in onze ziel gereinigd, geheiligd, gewassen in het bloed dat op Golgotha heeft gevloeid. Dan zijn we als Paulus die in de gevangenis zit... Die in de gevangenis van Fili een, een brief schrijft aan Filippi. Die een zorg heeft dat de naam van de Heer Jezus Christus wordt groot gemaakt in zijn lichaam. Kan dat in de bak? Jazeker. <tie> Paulus zegt door mijn leven of door mijn dood. Hoe dan ook, mag ik het zo zeggen vanavond, dat de Heere de grootste is in mijn leven. En dat ik zelf heel klein ben, zeker ik zie het, Mozes en Aaron geïrriteerd door dat zeurende morrende volk, dat zegt geef ons te drinken en de Heer heeft gezegd spreek tot de rots. En we zeggen altijd, en toen sloeg Mozes en daar gingen ze de fout in. Nee, wat zegt Mozes? Wij zullen u water geven. Bidden. Onze Vader, die in de hemelen is. Uw naam worden geheiligd. Dat is niet alleen maar een vrome wens uitspreken. Maar dat is doen en denken. Spreken en soms ook niet spreken. Dat is doen en soms ja, heel vaak nalaten. Opdat zijn naam niet wordt ontheiligd. Hoe moet dat? In deze tijd, dan is er maar één ding, dat is dat je je vasthoudt aan deze naam. Want hij is het die je in de draaikolk van zonde en ongerechtigheid, waar je in, mee naar beneden gezogen wordt, de mens optrekt. Het hoofd boven water houdt zoals de helikopter de drenkeling die eenmaal goed aan hem bevestigd is. Dan mag je het weten. Dan kun je daar amen op zeggen. En dat is wat de Heere van ons vraagt. Dat wij in ons leven het bidden en het zullen doen. Zoals Christus het deed. En zo maakt hij door zijn heilige geest... Met zijn heilige wetschrijvend in de zielen en de harten van de mensen. Zelf. Zijn heilige naam groot. Maar dan moet je door die poort. Christus. En op de weg. Christus. Volgend de waarheid in Christus. Daar zul je ootmoedig eren. Hem die de zaligheid geeft, dan zal het gelden, ik zal uw naam en goedheid prijzen. Gij hebt gehoord, gij zijt mijn geest door uw onteldruggens bewijzen tot hulp en heil en vreugd geweest. Amen. Psalm 118, het tiende En het veertiende vers.